Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Europese Centrale Bank geeft geen extra geld aan de Griekse banken. Dat heeft de ECB besloten in een telefonische vergadering. De noodkredieten zijn al meer dan een week bevroren. De Griekse banken hadden gehoopt op een nieuwe geldinjectie van de ECB, zodat ze weer open kunnen. De banken in Griekenland zijn al een week dicht, omdat ze te weinig geld in kas hebben. Ze blijven zeker tot en met woensdag gesloten. Premier Rutte is somber over de EU-top van morgen waar gepraat wordt over Griekenland. Als de Grieken niet bereid zijn strakke afspraken te maken, houdt het volgens Rutte op. Ze moeten niet met een flutverhaal komen, zei de premier in het Kamerdebat over de Griekse schuldencrisis. Hij zei ook dat de Grieken een enorm risico hebben genomen met het referendum, terwijl een oplossing dichtbij was. Er komt een nieuw landelijk smokalarm. Staatssecretaris Mansveld vindt dat mensen met luchtwegaandoeningen beter moeten worden gewaarschuwd voor smok. Zo moet het alarmniveau van 200 microgram fijnstof in de lucht naar 70 microgram, zoals in België. Het RIVM gaat een nieuwe manier van waarschuwen ontwikkelen met onder meer een smok-app. Actrice Bea Meulman is overleden. Ze werd bij het grote publiek bekend met rollen als Teun in de gevangenisserie Vrouwenvleugel. Haar overlijden werd bekendgemaakt in RTL Boulevard. Bea Meulman had al enige tijd kanker. Ze is 66 geworden. Fabian Cancelara heeft de Tour de France verlaten met enkele gebroken rugwervels. De Zwitser was in de gele trui betrokken bij de massale valpartij van vanmiddag. Hij kwam binnen op grote achterstand van de winnaar Joaquim Rodriguez... en verloor de leiderstrui aan Chris Froome. In totaal hebben zes wielrenners de Tour verlaten... met verwondingen als gevolg van de grote valpartij. Onder hen is ook Tom Dumoulin. Dan nog het weer. Op de Wadden misschien nog wat regen. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het met een warme zuidoostenwind 25 tot 30 graden. Ochtends is er geregeld zon. Smiddags en s avonds zijn er buien met kans op onweer. Dit was het NOM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon.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 heeft dat mij altijd als een soort uh, aantrekkingskracht, een soort uitdaging die hij mij geeft, om hem te blijven volgen. Mm -hmm. Nou, ik had dat beroep, van, uh, dat heb ik gezegd, van scheepwerktuigkundige. En dan komt er weer een uitdaging. En mijn hele leven bestaat eigenlijk uit, uit uitdagingen. Uh, ik ben een persoon, en dat heeft met, met mijn uh, karakter te maken, als de uitdaging groot genoeg is, dan wil ik hem aangaan.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 Dat kan allemaal omdat we nog altijd die vrije wil hebben. Maar wat ik gemerkt heb in mijn leven, dat hoe dichter ik met God leef, hoe minder behoefte ik heb aan al die dingen die mij van God aftrekken. Geven, wil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 Ja, dat klopt. En ik heb wel uh, meegemaakt ook. En ik heb zelf jaren gevaren. Ik ben nog nooit zeeziek geweest. Ik weet ook niet wat het is. Maar ik kan me wel voorstellen als iemand... Uh, mijn vrouw bijvoorbeeld. Die was, uh, ja, die was heel, heel vaak zeeziek. En uh, ze had ontdekt als je gaat liggen... dan heb je er het minste last van. Ja, dat heb ik ook. <laughs> uh, mijn vrouw die raakte zwanger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 En ja, wat, uh, doe je, ben je daar ook actief? Want je bent 67, begreep ik, ja. gepensioneerd. Nou, daar wil ik ook wel wat over zeggen. <laughs> dat, uh, ik ben nog vijf jaar met pensioen. Ik kon er uh, nog met mijn 62e uit. Meneer Balken, de minister Balken, toen de tijd, die heeft de streep getrokken van 1950. Die daarvoor geboren is, die, uh, die mag er eerder uit. En die daarna geboren is, om maar eens platvloers te ze zeggen, die moet zijn eigen broek ophalen.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 Ja, en dus samen met elkaar ben je een gemeente van God, een, een kerk van God, zeg maar. En uh, jij, jij bent ook in de uh, evangelisatiebus betrokken. Uh, ja. Jullie staan op de Botermarkt en in Schalkwijk in Haarlem. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat doe je daar? Nou ja, evangelisatie heeft altijd uh, mijn hart gehad. En dat, ik denk dat wel, dat voor iedere christen is...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 Oh,